Uur. Dit is Lieselotte Thomasen met het NOS-journaal. Staatssecretaris Teven vraagt de inspectie voor de gezondheidszorg... onderzoek te doen in TBS-kliniek De Roeisse-Wissel in Venrij. Daar waren deze week drie sterfgevallen binnen drie dagen... meldde het EO-programma Dit is de dag gisteren. Eén TBS'er overleed aan een maagbloeding. Een dag later stierf een 45-jarige bewoner aan een hartstilstand... en vrijdag pleegde een TBS'er zelfmoord. In april waren, al, waren er al berichten... Over misstanden in de kliniek. De meeste ouders met kleine kinderen zijn de afgelopen jaren niet minder gaan werken, ook al gaan veel minder kinderen naar de opvang. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zeker 80 procent van de ouders is blijven werken. Door familie in te schakelen of werktijden aan te passen, bezuinigen werkende ouders op de kinderopvang. Ze doen dat vooral vanwege de stijgende kosten. Israël wil een nieuwe nederzetting bouwen in de buurt van Bethlehem op de westelijke jordaan -oever. De Verenigde Staten noemen de plannen contraproductief en roepen Israël op ze te schrappen. De actiegroep Peace Now zegt dat het de grootste annexatie in 30 jaar is. De inleveractie voor wapens op Curaçao heeft ruim 400 vuurwapens opgeleverd. Het openbaar ministerie betaalde 45 euro per ingeleverd wapen. De actie is zo'n succes dat het OM om meer budget heeft gevraagd. Bijna de helft van de wapens werd afgelopen week ingeleverd... toen er 150 tot 450 euro werd betaald voor tips over andere wapenbezitters. In Zweden is een mogelijk geval van ebola opgedoken. Een man is in het ziekenhuis in de hoofdstad Stockholm in quarantaine geplaatst. Het is niet zeker of hij daadwerkelijk is besmet. Artsen zeggen dat de kans erg klein is. De man keerde onlangs terug uit West-Afrika... waar ebola al 1500 mensenlevens heeft geëist. Het weer, eerst een mistbank, maar die verdwijnt snel. Verder tamelijk zonnig en droog. In de loop van de dag ook wat bewolking. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Short. Dit is Erwin de Harts van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. 5 kilometer file tussen Kroopert Hoevelaak en Afrit Bunschoten. 5 kilometer ook richting Amsterdam tussen Naarden en Muiderslot. Op de A9 Alkmaar richting Amsterveen. Tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knoopend Badhoevedorp. 6 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag. Heeft 10 kilometer file tussen Knoopend klein Kleinpolderplein en Delft-Noord. Het komt door een kapotte vrachtwagen bij de Afrit Delft-Noord. Op de A15 Rotterdam richting Gorchum is een ongeluk gebeurd bij Sliedrecht-West. Er staat 3 kilometer file en de rechterreis. Is dicht. De andere kant op staat 3 uh, staat kilometer file. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda 4 kilometer tussen Spaanse Polder en Kroop in de Bregseplein. Op de A27 Almere richting Utrecht tussen Kroopend Eemnes en Beeldhoven 6 kilometer. A27 Almere richting Gorkum heeft 3 kilometer tussen Hilversum en Utrecht Noord. Tot zover de verkeersinformatie.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 en zo direct om kwart over twee gaan we eerst kijken naar het circuitpark Zandvoort... met onze razende pits-reporter Willem van Densen natuurlijk. Willem van Densen is op het circuit aanwezig. Eens even kijken, hè? we gaan met, met de gaan we contact opnemen. Dus. Ja, ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd, Maurice.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 you Even een raar hutje hè? Oh, ja, de hè sprayer in sea? de koptelefoon uh, deed even niet, Het uh, oh, Dus waar. spotbaar, maar het probleem is weer opgelost. Kijk, daar zijn we blij om. Jor, de CEO van Lilywood en de prick. Dat was Sprayer in Sea. Jawel, het is historisch Grand Prix weekend hier in Zandvoort. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we gaan eens dus even live schakelen met het, uh, oh, met het circuitpark Zandvoort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 Ja, dan ga ik uh, met de Zandvoorter uh, praten. Wel bekend natuurlijk hier in Zandvoort. Peter Kanger, uh, ja, handtekeningenverzamelaar van alle autosporters. Inmiddels ook van uh, astronauten, uh, heb ik begrepen. Maar ja, die heeft uh, denk ik uh, iedere Grand Prix die hier ooit op Zandvoort geweest is uh, wel gezien. Oké, okay, dat horen we straks uh, even van half, drie van je. Dankjewel voor dit moment, Willem van Enze van af het Circuit. Geniet er lekker van daar, hè, Willem? Doeg, zei je, tot zo. Tot zo. Hoi. Complet.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 C'est sûr, C'est sûr, bon, C'est sûr, C'est sûr, C'est sûr, bon, C'est sûr, bon, C'est sûr, bon C'est sûr, bon C'est sûr, bon, C'est sûr, C'est sûr, C'est sûr, C'est sûr, C'est sûr, C'est sûr, C'est sûr, C'est sûr, C'est sûr, C'est Au brigade, tu es en brigade, à des millions de soldats dans ta patrie, donc garde la Cesaria, tu nous as tous quand même bien à Tout le monde, tu croyais disparu, mais tu es revenu. Cesaria, quelle belle leçon d'humilité. Malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité. Et voilà, et voilà. Tu ne m'aimes plus, ou quoi et voilà.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 Het waren weer twee hits non-stop als Historia Co West en Wietloos Arise uit de toch? En daar achteraan de nieuwe Stroma E. Wat is het, een lekkere plaat, hè? Door de Ja, we gaan het over een uh, speciale auto hebben. Ja, de kmpr <laughs> auto In het kader van de raceweekend je, je gaat deze auto niet kijken hoe hard je rijdt, maar je gaat kijken of je gesignaleerd staat.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 ja, we gaan zo dadelijk weer kijken naar het weer voor de komende dagen. Doe met Lex van de Hoorn. Hij is inmiddels gearriveerd in de studio.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 Mijn collega Maurice Mulder is lekker naar meeswingen met uh, deze single van de Sugar Gang, Game, de Rappers Delight. En wil je nou zien meeswingen? Dat kan ook, hè. je kan gewoon meekijken in de studio. Ga dan naar www.zfm-life.nl. Oh.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 Ja, we gaan het nog meemaken, de nazomer gaat eraan komen. Heerlijk, vooral op donderdag en vrijdag schitterend weer hier in voort. Hier is Michael Jackson te samen met Justin Timberlake en Love Never Felt So Good. Michael Jackson tezamen met Justin Timberlake. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, dit weekend het historische Grand Prix weekend in Zalfoort. Met uiteraard heel veel races op circuitpark Zalfoort. Maar ook in het centrum heel veel gezelligheid en activiteiten. Nou, we schakelen weer live over naar het circuit naar Willem van Dinsen. Want Willem, als het goed is heb jij Pieter Kanger bij je. Goedemiddag nogmaals.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 Wat niet ontbreekt uh, is handtekeningen van coureurs. Je bent hier eigenlijk, zodra er een evenement is, dag en nacht aanwezig om een handtekening te scoren. Vanmorgen was je nog bij Arie Luijendijk. Ja, dat klopt. In hoofdzaak spaar ik Formule 1. Maar ja, goed, Arie Luijendijk is natuurlijk een uniek persoon in de Nederlandse autosport. Dus hij heb twee keer de Indie gewonnen. Uh, en hij heeft voor mij een hele hoop foto's gesigneerd.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 Ja, dat zijn uh, de auto's uh, pre-1960, uh, noemen ze dat. Dus van voor uh, 1969. En dan moet je denken aan uh, Brabham's, aan uh, Coopers, BRM's. Dat uh, soort auto's gaan dan uh, aan de gang. Oké, okay, nou... Ik okay. moest even op de vlucht, want er kwam een laadklep naar beneden. Oh jee, yeah, uitkijken. <laughs>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 Ik zie jou met de handen heen en weer gaan bij deze plaat van uh, <laughs> Ingerit. U moet u. denken waar uh, moet ik? Zullen we ja. zeggen? Ja, <laughs> precies. Speciaal uh, voor onze uh, race report. We willen verrezen de singel van Ingerit. leven het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. TV.